Dag en nacht steunen we jou, de wagenbouwers. Dit is Corso Radio. This is the way to the road. This is the way to go This is where the colors run And lilac oceans flow I'll show you how the thunders bloom If you will come with me I'll feed you spice on a silver spoon Where sunshine lights the sea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 Can I get the by candlelight? Or is it much too far? Ja, we zitten eigenlijk bijna echt in de priknacht. Want uh, jongens, ik heb die foto's gezien van het busje <laughs> van uh, Vols Radio. Nou, nou, nou, nou. Mooi baantje erboven, gezellig. <laughs> ja. Oh jongens, ja, je krijgt toch een beetje zin hè, om daar ook in die bus uh, plaats te nemen onderhand. Hè? Can I get the by candlelight? THROUGH NIGHT IS MUCH TOO far? Ja, het heeft wel een bepaalde zweer natuurlijk hè. Ja, welkom bij Corso Radio. En uh, ja, wij hebben natuurlijk uh, vandaag uh, de hele dag al uh, allerlei uh, buurtschappen bezocht. En we zijn nu ook weer onderweg naar Eentje, met het uh, busje komt zo, ja. We gaan nu naar Crescendo, ja, Henry en Herman, die zitten in die bus. En uh, ik krijg ook af en toe hele leuke fotootjes binnen en zo van, uh, ja, waar ze naartoe gaan. Uh, ze hebben ook zelfs een webcam in de auto, ja. Moet niet gekker worden hoor, nee. Goed, welkom, dit is Erik en hier presenteer ik Goedenavond. Als er nog meer was, hoe ik van je houden kon.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 Biggel hier, uh, Voor de wagenbouwers van die Cosso-wagens. Ja, er zit toch een hoop werk in. Wou even een plotje afvragen? Ik wou ze een hele mooie dag toewensen. Dus, ja, lijkt me dat plotje van. Het waren de mooie dag. Ja, wel eigenlijk uh, heel geschikt, uh. Voor die wagenbouwers van die corso wagens moet ik eerlijk zeggen. Mannen, maak er een leuke dag van. En hier mijn singeltje. Het waren de mooie dag open ik werkte in een koffieshop. Daar was de koffie altijd op. Bestelden ze een thee bij mij. Dan weet ik daar iets lekkers bij. Een plakje cake of peperkoek, dat was de weg heel even zo. Was dat een fee? cake and paper cook El uh -huh misschien wel een van de meest gedraaide artiesten vandaag bij uh, Corso Ra uh, Radio. Jan Bichel, uh, het was een mooie dag. Ja, ik heb de videoclip ook even bekeken. Ja, hij is uiteindelijk wel ontslagen, hè? Want uh, ja, wat hij allemaal gedaan heeft met die peperkoek en zo, heeft er wat ingedouwd. Iedereen was uh, high. Zo high als een Vlaamse papegaai. En uh, ja, dat vond de eigenaresse toch niet zo leuk. Dus is hij ontslagen uiteindelijk. En zijn ze met polonaise de deur uitgelopen. Goed. Uh, ja, dit is uh, Corso Radio. Uh, ik heb een uh, appje gehad via bekende appnummer wat wij vandaag uh, in leven hebben geroepen. Even mijn blaadje erbij pakken mensen. Want oh jongens jongens, ja het wordt improviseren zo'n avonds laat. 0646556789 kun je gewoon verzoekjes achterlaten. Ja, uh, nou ja, ze zijn nu onder, onderweg naar het buurtschap uh, Crescendo. Uh, en die hebben op hun website ook een leuke teller staan. En die is gewoon aan het aftellen. Uh, de volgende corso over één dag... 11 uur, 13 minuten en 47, 46, 45. Nou ja, zo kunnen we doorgaan. seconden. Ja, leuk bedacht trouwens. Dus nou ja, ze zijn in elk geval onderweg naar Crescendo. En daar, ja, daar worden dus ook van allerlei dingen gedaan. En daar hoor je straks ja, in de nacht, in de priknacht natuurlijk, wat berichten over voorbij komen. En misschien wel een paar leuke interviews, hè? wie zal het zeggen. Goed, een appje gehad van Gilles de Waal. Hij zegt: draai maar even Viva Mexico. Voor dommelen. Uh, nou, uh, dat is goed.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 Golden Chicago Morning Another Little En his Mama Ja, vanaf uh, 1 oktober dat is misschien wel leuk om even wat reclame te maken voor mijn ochtendshow. Voor de wekker wakker hebben wij een week lang Elvis Presley, hè? Ja. met alleen maar liedjes van, uh, van Elvis Presley het was een uh, speciaal liedje van Elvis Presley... ...aangevraagd door Sophie van Montfort. Ja. Verder ook nog een uh, appje gehad... ...via het bekende app nummer 0646556789. En uh, ja, dat is wel leuk. Dan wordt gelijk het liedje meegestuurd... Uh, ...als YouTube-clipje. Ja. Uh, Angelique die uh, stuurt een, uh, een appje met, uh, met twee clips... ...en ik heb er eentje uitgezocht... Uh, ...of ik één uh, van die twee wil draaien. Nou, ik heb uh, voor deze gekozen... Deze zomer. Ja. Die al bijna voorbij is, maar goed. Deze zomer Zwaard mensen bij vol FM, ja ha het zo altijd gezellig en ik zou zeggen luister naar vol FM. Bloemen bloeien langs de weg waarop ik langzaam slenter. In de verte ligt jouw huis, ik zie je fietsje er. Ik loop hier elke dag Het is een klein kwartiertje om Toch hoop ik op een lach Dat ik je tegenkom Je weet niet zeker wie ik ben Maar ik vergeet je niet Je loopt me altijd strak voorbij Zonder dat je mijn hand ziet Ik loop hier elke dag de zomer is al lang, toch hoop ik op een dag dat ik je tegenkom. Daar ja, -da -da -da. Omdat mijn liefde mij nog niet tot aan je loost, Ik loop hier elke dag en drie kwart jaar is om. Toch hoop ik op een lach dat ik je tegenkom. Sneeuw valt langzaam op de weg en het wordt alsmaar kouder. Zonder nog dat jij het weet, worden we samen oude. Ik loop hier elke dag, het jaar is bijna om. Ik hoop nog op een dag dat ik je tegenkom. Daar ja, daar ja, daar ja, ja, Niet zo lang geleden dat ik je lippen kuste. Ik liep hier elke dag. Ik weet nu waarom de lach op jouw gezicht die ik daar tegenkom. Daar ja, da da da ja, da, -da, -da, -da, -da, -da, -da, -da. Ik liep hier elke dag je lang En ja, het was het Nu lachen we Guus Meewis en Bloemen, hoe toepasselijk. Zo dadelijk dan, uh, dan, gaan we even naar het nieuws toe, uh, meen ik. En dan uh, om half één zo'n beetje. Dan zijn uh, Hendry en Herman zijn bij Crescendo. En uh, ja, dat is uh, de laatste stop. Dan mogen ze eventjes naar bed, mogen ze even slapen. En dan uh, is het uh, morgen vroeg weer vroeg op. Vooral voor Hendry, want die mag er dan weer om uh, half negen uit. Ja. Goed, um, Guus Meeuwers dus en, uh, en Bloemen. Nou ja, je kunt nog steeds uh, appen, 06-465-56789. Ik heb er alweer twee klaarstaan, maar uh, tot het nieuws is George Baker. Op uh, Corso Radio, hier is de Little Back. Little green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 Dag en nacht. Steunen we jou, de wagenbouwers. Dit is Corso Radio. When I was a little girl Lekkere gauw is dat, hè, van Ike en Tina Turner. Ja, dat heeft wat, uh, wat blauwe ogen en uh, blauwe plekken gekost. <laughs> Om het liedje te maken, denk ik. River Deep Mountain High, hoor die voorbij komen bij Corso Radio. Ja, nou ja, de heren die zijn uh, onderweg naar Crescendo. Het buurtschap, de naam Crescendo, dat betekent... Let op, daar komt hij aan, schrijf het op. Geleidelijk sterker wordend. Ja, dus het is wel even iets uh, om te onthouden natuurlijk. Hè? Nou ja, daar zijn ze naartoe onder, onderweg. Op de website staat er een heel leuk fotootje met uh, alle medewerkers van het buurtschap. En uh, ook uh, wat ze allemaal maken. Je kunt daar leuke foto's bekijken en zo. Dus dat is heel gezellig. Ga maar eens kijken op uh, de website van uh, het buurtschap uh, Crescendo. Goed, nou ja, morgen. Nou ja, eigenlijk vandaag. Ja, ik denk elke keer dat het morgen is. Maar we zitten al op zaterdag. Uh, 10 september. Dan uh, is het, uh, nou natuurlijk het kors. ...en cultuurfestival. Uh, op zaterdagmiddag kun je in het centrum van Volkenzwaard ...genieten van het Corso en Cultuurfestival. Zo kun je alle dalia objecten die gemaakt zijn bekijken. Maak een ritje in een kermisattractie... ...en geniet van de vele dans, muziek en theateroptredens. Nou ja, en uh, vandaag zijn er ook verspreid door het centrum kleurrijke dalia objecten te zien. Op de plattegrond op uh, pagina 14 van uh, het persbericht op uh, de website van uh, de Corso Valkenswaard. Daar kun je ook uh, uh, foto's zien en de plekken waar ze zeg maar, staan en waarvan ze gemaakt zijn. Ja, dus dan uh, kun je ze ook daarna bewonderen. Nou, ik zie een paar leuke foto's staan van een paar mooie slakken die heel mooi gemaakt zijn. Knap hoor. Ja, ik, zo, ik doe het in elk geval uh, niet na. Goed, nou even weer zitten, want ja, ik heb een scherm hier rechtsboven hangen. En dan moet ik toch in de avond eventjes wat dichterbij met mijn als Anders kan ik die lezen. Um, een uh, appje gehad van Ilona Tonen. Dankjewel. Uh, of wij uh, Jan uh, Wil Witloks willen draaien. Ja, dat willen we wel. En dan uh, als het even kan, een groot hart. Nou, we hebben hem opgezocht en hier komt hij aan bij Corso Radio.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 Vroeg op en de Zon die scheen Opgeruimd loop ik naar buiten Ik zie een meisje Denk alleen Ik dacht dat ze naar me lachte Dus vrolijk lach ik naar haar terug Maar die boom dat was haar vriend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 Voor verkocht op straat en plein Aan wandelaars haar bloemen Wie zou je mooier noemen? Haar bloemen of zij? Zij was zo mooi, zo rijk, Als slechts een bloem kan zijn ZANG Maar op een dag in mei, de zon scheen mooi en vrolijk, ze lachten zo oorlijk, kwam een heertje voorbij. Ben zo lief, zo rein Als slechts een bloem kan zijn Meisje, ik min je teer Vroeger verheugde, laat haar nu koud als steen, verbleekt en ziek dwaalt zij. Nu langs de keele straten, ze werd door hem verlaten, want zijn liefde verdween. Het kind, eenmaal zo recht. Wan niet meer op het plein, vertrapt is zij, onteerd, door niemand meer begeerd. Over 12, dit is Corso Radio. Je hoorde de zangeres zonder naam en het bloemenmeisje voorbij komen. Ja, een appje gehad van, uh, van Roel. Of wij uh, een liedje willen draaien voor Oud Dommelen. Nou, dat doen we. En uh, nou ja, ik ga hem niet aankondigen hoor. Nee. In Ik trek dat niet weer hoor, jongens. Nee, dat gaat er niet hoor. <laughs> maar hij was wel leuk, even, hè? Roel, dat was voor jou, jongen. Wij zijn de mannen van de nacht. De mannen die gaan slapen als de anderen ontwaken. Wij zijn in zijn kwart overdag. Want wij zijn de mannen van de nacht. Wij zijn de mannen van de nacht. De mannen die gaan slapen als de anderen ontwaken. Wij zijn gezend wat overdag, want wij zijn de mannen van de nacht. Als de dag mensen vermoeid naar huis toe gaan, is het onze beurt om aan de slag te gaan. Na een stortbad en een koffie voelen wij ons fit, terwijl de buurman voor zijn tv in te dommelen zit. Wij zijn de mannen van de nacht, de mannen die gaan slapen als de anderen ontwaken. Wij zijn gezind voor overdag, want wij zijn de mannen van de nacht. Rijden in het donker is geen groot probleem. Wij hebben heel de autobaan voor ons alleen en vinden onze weg door de duistere nacht. Duizend keren beter dan bij helderklare dag. Wij zijn de mannen van de nacht. De mannen die gaan slapen als de anderen op waken. Wij zijn geen en wat overdag. Want we zijn de mannen van de nacht. Wij hebben heel de nacht, gezwoegd en gewerkt. En voor het donker wordt, krijgt er niemand ons uit bed. De telefoon mag bellen, maar die stopt wel na een post. Hier is er nooit een antwoord, want wij slapen als een roos. Wij zijn de mannen van de nacht, de mannen die gaan slapen als een.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 Corso Radio, ja en de mannen van de nacht, dat, uh, dat zijn we met z'n drie eventjes hè. Henry en Herman en ik, Erik van Vliet. Goed, het zit er weer bijna op voor uh, mijn bijdrage vandaag. En dan uh, mag ik vandaag uh, nog een keertje, <laughs> in de ochtend, dus dan uh, ben ik er weer natuurlijk. Kun je ook weer gewoon verzoeken sturen, 06 -465 56 789 En ik had me laten vertellen dat zondag ook Johan Flemings uh, mee gaat doen, uh, zaterdag sorry... Dus uh, dat wordt leuk. Ja, ik ben een uh, grote fan van Johan Flemmings. Dus wat dat betreft, uh, ik ben van de partij hoor. Wat dat betreft. Hé, hey, ik wens je een uh, leuke nacht. Geniet in elk geval nog eventjes van Henry uh, en Herman. die op uh, Crescendo, of bij het buurtschap Crescendo zijn. Uh, en dan uh, kun jij, zeg maar, ook weer van alles horen wat daar weer gaat gebeuren. En morgen gaan we weer andere buurtschappen af. Hè? Dan komen we bij uh, Rapelenberg, Leenderweg, Dommeldal... Uh, Berkeley Schaft en Oud Dommelen. Dus de, dat uh, staat nog allemaal op het programma. Ik ben er uh, vandaag ook nog een keertje van half elf tot uh, half twaalf. Uh, en ik zit ook nog een keertje van half zeven tot half acht. Ja, ik maak fiksen over u, hoor. Oh, oh, oh, oh. Ik ga nu mijn bed in. Nee, hoor. Ik ga zeker luisteren. En uh, ik spreek jou straks weer. Tot dan! Ik heb een En het is geen naaimachine machine en ook geen niet machine maar een wie de wie niet machine. Ik heb een niet machine. Oké, okay, het klinkt wel raar misschien. Je moet er komen zien. Mijn Skepsis is kort, een heel mooi apparaat. En alle mensen bij mij in de straat. Die komen nu heel vaak bij me op bezoek. En echt niet voor de koffie en de koek. Zodra ze hier de drempel overgaan. Dan zie je hun reactie al meteen spont. Ze wrijven in hun handjes, bij zien van al die plantjes, die keurig in mijn wietmachine staan. Ik heb een wietmachine, ik heb in mijn huis een wietmachine. Het is geen naaimachine en ook geen wietmachine, maar een wieder, wietmachine. Oké, okay, het klinkt wel raar, misschien. Je moet hem komen zien, met mooie wietmachine. Ja, met wiede, wiede, wietmachine. Bied een naaimachine naait tot aan het eind. Een niet-machine, niet dat is bekend. Maar weet je waar je voortaan je plantjes laat? Dat is een heel bijzonder. Heb je er nog niet van gehoord Maar ik heb er als eerste al een van gescoord Mijn plantjes staan nu prachtig Ze groeien echt reusachtig Mijn wietmachine werkt zoals het hoort Ik heb een wietmachine Ik heb in mijn huis een wietmachine Het is geen naaimachine En ook geen wietmachine maar een wieder, wieder wietmachine. Ik heb een wietmachine. Oké, okay, het klinkt wel raar misschien. Je moet toen komen zien, mijn mooie wietmachine. Ja, mijn wiede, de wietmachine. Je moet toen komen zien, mijn mooie wietmachine. En nacht. Steunen we jou, de wagenbouwers. Dit is Corso Radio. VOS FM.